in mijn eentje in een hele dure flat Zeg ik, meisje, dat mag niet. Want dan maak je je schuldig aan een ernstig misdrijf. En kun je, wat mij betreft, een virus krijgen op je harde schijf. Laat checken, ik.